In de ochtend van de 3 oktober 1919 lag het oceaanschip de Prins der Nederlanden om half zes voor IJmuiden. Het was ijzig kil herfstweer met zilveren nevel, achter het vaderland, zalig fantoom voor vele thuiskerende mensen uit Indië, verdoken lag te beloven met vage contouren. Nu en dan bloeide de misthoren een melancholiek dreigend geluid weg als een bang monster.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 En alleen naar de bioscoop. Ah. Was het mooi? Mooi? Mooi. Oh, het, het, was, het was prachtig. Rudolf Valentino is... Ja, ik, ik, ik weet hoe moet ik dat zeggen. Hè? Hij is geen acteur meer. Hij, hij is het. Film mm, ook alweer. Monsieur Bocaire. Oh, het, het was nog prachtiger dan de die van Bagdad. had. Die, die schitterende kostuums. Rococo. Hoe oh, is dat met die witte pruik en die mm, kantendroep? Ja, troep? ja oh, je weet niet wat je ziet. En die muziek van Mozart. <laughs> die oude piano in onze bioscoop. Ja, ja, het gaat toch om de sfeer? Dat mens... Die mevrouw. Die mevrouw speelt natuurlijk lang niet zo goed als u. S zoals u Mozart speelt, zo speelt Valentino zijn rol. Helemaal, helemaal er één, begrijpt u? Ik begrijp het, hoor. Z heb jij het warm? Nee. Nee, gewoon. Je ziet er zo warm uit. O, kindje gloeit helemaal. Oh, ik heb misschien een beetje hard gelopen, dat is alles. Oh, ik wou dat ik ook zo was. Als wat? Als Valentino. Vanavond wist ik opeens dat ik, dat ik dit wil...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 U vond het toch vreselijk, daarin, dat u niet mocht. Mag ik een ander instrument proberen, meneer Bender? Natuurlijk maar wel. Dit is een beuzenduif'er. Dan hoef ik u natuurlijk niets meer te vertellen. Een schitterende piano. Mevrouw, wilt u niet liever een vleugel bespelen? Een vleugel? Een touché is prachtig. U speelt werkelijk heel goed. Ach nee, ik speel voor mijn plezier. Ik heb in Bandung altijd een piano gehad. Ik kon hem niet meenemen, ziet u. Die... En wat moet ik dan in Holland opeens met een vleugel?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 Bovendien neemt onbonneur zijn voogdijschap heel ernstig. Dat is juist het vermoeiende. Meteen toen wij terugkwamen uit Indië en wij hem voor het eerst zagen in Den Haag bij Obeharmke, begreep ik al niet dat jullie familie van elkaar waren. Zo, zo, zo, zo. Dag Sanctje. Dag Bon. Laat me je eens goed bekijken. Nou, ze hebben de gordel van Smaragd wel een beetje moeten uitleggen, niet? En uh, zijn dat je jonkjes? Ja, dit is Fenne.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 Wat waren dat voor verhalen waar Moeke op doelde in een briefje over geesten en zo? Vlieg je al op een bezem, Santje? Ik zal het je later allemaal vertellen, Bonheur. Hmm. En wees maar niet bang. Ik zou niet durven rondgaan met een pet bij lieden die slechts zo goede dragen. Ik zal daadje bellen om je uit te laten, Bonheur. Dag, Moeke. Dat Santje, kind, dat is van me. En uh, dat schrieltje, die harm, die schoppen we wel goed. hoor. dat is dus. We zijn blij dat je weer thuis bent. Ja, ja. Ach, Bon is een goede vent. Maar jullie kunnen zo, eh, een Er in de serre, Santje. Ja. Bent u... Bent u ook dat... Laren? Nee, natuurlijk niet. Je moet weer in Helversum gaan wonen. Kom alleen niet te veel bij de jongens over huis. Het zijn allemaal verschillende gezinnen verschillende leeftijden. Maar Hilversum is een gezonde plaats. En het is een uitstekende schoon. En van veel betere stand dan Laren natuurlijk. Wanneer lijkt wel mal. In Laren wonen de halve garen. <laughs> Neem een petit four, Sanctje. U, u had het de jongens niet moeten laten weten van die stille krachten in Indië. Wat weten de degelijke Hollanders van guna? Heb jij nog uh, correspondentie met die... Uh,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 Och, die arme tante Dientje, ik heb haar in 16 jaar gezien. Weet u nog hoe ze eruit ziet? Oh, dat kan niet missen. Klein, dik, lelijk en lief. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw. Maar weet u of hier de trein naar Amersfoort stopt? Nee, nee. dit is weg. Die de Andere verom is Amersfoort. Dank u. Dat u wist. De ooms zullen het hier wel niet mee eens zijn, Harm. Maar tante Dientje is zo vreselijk alleen gelaten. Ze is net jouw oude locomotief daar op een zijspoor. Oh, daar! Is, is dat er? Ah, nou, wat had je dan verwacht voor gevaarlijks en verschrikkelijks? Nou, kom, ga jij er even tegemoet. Ik kan niet zo vlug met die naar benen van me. Wat, wat moet ik tegen te zeggen? Nou, dag, tante Dientje natuurlijk, ertoe. nou. Oeh, soms is het nog zo'n kind. Zandje! Zandje! Oh, tante! Oh, oh, Ach, oh, heden, Zandje, je bent niet veranderd. Nou, tante. Nou ja, ik zie het misschien niet.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 Ik heb het goed hoor, in Schagen. Is het koffertje niet te zwaar, Fenne? Ik ben Harm, tante. Ach ja, je bent al zo'n man. Ik haal jullie door elkaar. Fenne is al negentien. Wij worden oud, Sandje. <laughs> ja. Er is kermis in Hilversum, schreef je. Wat gezellig. Zullen we samen zitten, carousel? Tante, u bent 61. Ja dat kan het niet, hè? De mensen zullen denken dat wij de draaimolenpaarden zijn. Dan bekemen de boerenjongens ons nog. En misschien bedoel ik dat ook wel. Want er zijn kinderen bij. Zeg, we nemen een taxi naar huis. Is dat zo ver? Nou, nee, dat niet. Voor haar is het niet meer dan vier minuten, maar voor ons is het een dagmars. Geef toch niet al dat geld uit. Trouwens, ik moet zeggen dat je er niet uitziet als een gescheiden vrouw, hoor.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 staat een eilandverhaal in de hand. Dood. Met gevouwen handen. Een bleek. Moet je er bang voor zijn. Dat is ver weg. Dokter, is er een is er kans dat hij het haalt? Hier sterven de mensen op straat als een cholera is. Dan lopen ze zwak, stuntelig. En dan opeens ze op opzij, ze draaien om als een as en tollen op de grond. Atoe, atoe, adamati. Maar het doet u bestuurd naar werk en een hoofdstuk van